Lottle met het NOS Journaal. Bij een onofficieel repartij geweest. Volgens de oppositie zijn erbij zeker twee doden gevallen. Vier mensen zouden gewond zijn. Het is het tweede incident vandaag. Eerder gooiden gemaskerde mannen traangas in twee stemlokalen. Het referendum over vervroegde verkiezingen is door de oppositie georganiseerd. Het referendum is niet recht De oppositie wil vooral het signaal afgeven dat de regering moet aftreden. De opkomst lijkt tot nu toe behoorlijk. Er staan rijen bij stemlokalen in kerken, theaters, sportvelden en zelfs op rotondes. Dertien zwemmers zijn vanmiddag met een reddingsboot van een zandplaat in de Westerschelde gehaald. De zwemmers waren op de plaat bij Breskens aan het wachten op laagtij, zodat ze een stuk terug konden lopen, om daarna nog een klein stukje te zwemmen naar het vaste land. De zwemmers hebben een waarschuwing gekregen. Het overzwemmen van de Westerschelde is verboden en volgens de reddingmaatschappij ook zeer gevaarlijk vanwege het drukke scheepvaartverkeer. Bondskanselier Merkel heeft in een tv-interview benadrukt dat ze niet wil onderhandelen met Turkije over het recht van Duitse politici om hun militairen te bezoeken op een Turks-navo-steunpunt. De Turkse autoriteiten geven daar geen toestemming voor. Merkel wil het nu via de NAVO regelen. Het Nederlands vrouwenelftal heeft de eerste wedstrijd van het EK gewonnen. Het werd in stadion De Galgenwaard in Utrecht 1-0 tegen Noorwegen. Voetballer Janice van der Zanden scoorde het winnende doelpunt. Het weer dan nog. Vannacht trekken enkele buien van noord naar zuid over het land. Het koelt af naar minimaal 10 graden. Morgen in het zuiden nog wat buien, later overal droog met zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. Dinsdag blijft het droog en is het op veel plaatsen zomerzwarm met maxima rond de 25 graden.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 Maak de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Loofde de Heer, al mijn ziel.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 And Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zien?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 Laan. Dan blijf ik open op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Is voor genade, uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden vallen, dan vaalt u niet, want u trouwt.